In Tirol zijn twee Nederlandse skiers omgekomen door een lawine... meldt de Oostenrijkse krant Kronen Zeitung. De afgelopen dagen had het veel gesneeld in de Oostenrijkse Alpen... waardoor het lawinegevaar groter was. De twee Nederlanders waren aan het skiën in het wintersportgebied Zulden. Hulpdiensten konden de slachtoffers snel lokaliseren... maar de hulp kwam te laat. Op het D66-congres in Breda hebben leden een motie aangenomen... om de maximumsnelheid op snelwegen te verlagen naar 90 km per uur...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 In Bolivia gaan demonstranten al twee weken de straat op. Vorige maand werd Morales herkozen, maar zijn tegenstanders verdenken hem van verkiezingsfraude. In een reactie zegt Morales dat gewelddadige groepen een staatsgreep proberen te plegen en dat de democratie in zijn land wordt bedreigd. Het weer, vanavond trekken de buien naar het noorden weg. Vannacht is het droog en kan het licht gaan vriezen. Morgen is het vrij zonnig en droog bij acht graden. Maandag nog iets kouder en in de loop van de dag gaat het dan regenen.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 Heb je mij aangedaan, wat is er met ons gebeurd? zeggen welkom in het tweede uur van entertainen. Voor u tot de klokjes van 7 uur ben ik bij u. Mijn naam is Wit Heij. En uh, ja, als je net hebt gegeten, ik zou zeggen dat het u wel mogen bekomen. En begin je net was met eten. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Dit was uh, onze zuidenbuur Nina Butera. En het draait de liefde terug. En uh, Martin de Jager zijn alweer op weg met uh, Michael Bakker. En uh, ja, wij gaan lekker verder met de heerlijke muziek zo ook met uh, Angel. Zij hebben het over uh, ja een lekker oude wets disco nummertje en Just Let It Go. It's Friday night, put on your dancing shoes. Don't you hesitate there is no time to lose final check and we'll be all Till we see the stars we will rock the place And show them who we are Moving up And let the rhythm flow When the party stops I don't wanna know Yes, let it go. En dat is allemaal van zangeres Angel. Haar nieuwe single. En uh, ja, een lekkere disco ritme. We gaan lekker verder met uh, ja, Lieveling. En de, uh, ja, die wordt gezongen door Danny van Leen. Oh nee, Danny van Leen. Danny van Leen. Ja, ik heb mijn bril niet op hoor. Het is alweer te lang geleden... Laat ik jou in een kroeg die aardom zag Ik zocht je nu weer met een reden Je laat me niet meer los, ik denk steeds aan jouw lach Je laat me dromen elke nacht, je ogen stralen zoveel kracht Dat ik niet weet hoe ik het zonder jou moet doen Stap me totaal in, die geeft mijn hele leven zin. Bevestig jij mij deze reden met een zoen? Geef mij jouw liefde, lieveling. Als ik je aankijk gaat alles mooie kleuren. Ik heb ook nog niet vergeten Het was een klik, ik zag je blik, het voelde goed Ik was sindsdien steeds meer bezeten Ik moet je zien, ja, ik verzamelde al mijn moed Laat me dromen elke nacht, je ogen stralen zoveel kracht Dat ik niet weet hoe ik het zonder jou moet doen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 Totaal in, die geeft mijn hele leven zin. Bevestig jij mij deze reden met een zoen. Slapen gewoon, ja. Dat heb je ook wel eens. We gaan uh, een uh, lekkere een nieuwe draaien. Een lekkere nieuwe. Ja, uh, je zien huilen, dat, uh, dat kan ik niet. En dat is van Leen Ik zou zeggen, blijf erbij, tot zeven uur. het voor jou. Mijn naam is Rit en eet smakelijk als je net zit te eten. En uh, ja, natuurlijk uh, ja, zou je ook nog eventjes kunnen bellen... of uh, ja, sowieso een, een, een mailtje kunnen sturen... Uh, ja, de eerste beller... of eerste mailer... Uh, ja, die wint uh, twee vrijkaartjes. En dat allemaal voor de... Voor de uh, ja, Bekerstein Castle Christmas Fair. En dat uh, op 28 november... tot en met 1 december... hier in Velsen-Zuid. En uh, ja, dus als je die... Uh, ja, wil bemachtigen... zou zeggen, uh, de eerste mailer... of beller, ja, die maakt daar... Uh, kans op. Zou zeggen, was los...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 Using yeah. halogen Tevens, uh, ja, deze titel van deze single. Hier zien huilen, kan ik niet. Leenselmans. En uh, ja, wat hebben we nog meer op, uh, op, uh, op, uh, op, op de lijst dan eigenlijk? Ja. Uit de Entertainment for You. Daars top 5. Ja, dat is de nummer 3. En uh, dat is allemaal ja, gezongen door Bernardo. Ik zou zeggen, kijk zeker eens op, uh, op YouTube. Een leuke clip. Samen met zijn vrouw. En tot de ene tot de klokjes van 7 uur.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 The entertainment for You Dagstop 5 En zo is dat U luistert naar Entertainment for You oh. De zender van Zandvoort en Omstreken. Come. Go. Come. Go. Come. Come. Go. And then the evening falls and the sun goes down. Children, boys and girls come from miles around. Cause we're gonna have. dan de service en windsurfing. Entertainment for you uh, tot de klokjes van uh, 7 uur. En zo dadelijk uh, over een paar minuten gaan we eventjes bellen met uh, Dave Montfort. En uh, ja, tot die tijd gaan we eventjes een, een lekker nummertje draaien. Wesley Bronkhorst en vergeef!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 Is maar klein, ik zal er voor je zijn. Hou jij hem vast, heb vertrouwen in mij. Ik vlieg met me mee, als een vogel zo fijn. De lucht is geklaard.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 Dat is die Bronco's. Voor je zijn. En had het over. Vergeef. ZFM. De zender van Zandvoort en omstreken. De nieuwe van Frank van Etten. een nieuwe single. En het even is ook van zijn nieuwe album natuurlijk. Je maakt me en je breekt me. Moet ik bij je blijven? Of doe ik jou daarmee verdriet?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 Je houden, maar alles dat gaat zo gepasseerd. Duwt me weg, schuilt me uit. Terwijl ik sorry zeg, laat me los en laat me gaan. Je maakt me en je breekt me. De nieuwe van Frank van Etten. En uh, ja, op single uitgebracht. En natuurlijk staat hij ook op, uh, op zijn nieuwe album. Entertainment 4 tot de klokjes van 7 uur. En uh, ja, we hebben geprobeerd Dave van Montfort te bereiken. En uh, ja, hij is er wel, maar hij heeft geen tijd. Hij moet eventjes een optreden. In ieder geval gaan we wel zijn, uh, zijn nummer draaien. Vergeet mijn naam. Jij was de liefste in mijn leven... De bron van mijn geluk Ons geluk duurde maar even En ik wilde alles geven Maar op een dag was alles stuk Ik was naïef in mijn vertrouwen En gaf mijn hart ook veel te vlug Nu sta je voor me met excuses En in je ogen ben ik stuk Nee, ik neem je niet meer Vergeet. Van Montfort. En uh, ja, vergeet mijn naam. Natuurlijk een cover van uh, ja, Cory Konings. En uh, haar oude, van haar oude ja, cassettebandje toen. En uh, LP, single. Ja, destijds waren die er nog. We gaan in ieder geval de laatste nieuwe draaien. De laatste nieuwe van Leroy en de Witte. Destijds hier ook aanwezig geweest in de studio. En ja, zij hebben het over Jij bent daar weggegaan. Show.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 zodat bij jou de pijn verdwijnt. Het afscheid was het zwaarste deel. Zo vaak wordt het dan toch te veel. Je bent al weggegaan. Zo vrij, zo blij. Geen jij voortaan.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 Daar die zon niet schijnt, zodat bij jou de pijn verdwijnt. Het duurde even, maar uh, ja, we hebben iemand in de uitzending en dat is Natasja. Hoi, goeden. Hallo, goedenavond. Hi. Ja, ja, We hadden het er net al even over, ja, hoe is het met jou gesteld uh, ja. qua optredens? En uh, sta je nog ergens uh, dit jaar nog uh, voor, de, voor, de, ja, voor het einde eigenlijk, in december? Uh, ja, ben je nee. bezig met een nieuwe single? Uh, wat zijn de verwachtingen? Nou, het gaat uh, supergoed. Ik heb lekker ieder weekend uh, mijn optredens hier en daar toevallig vanavond naar Uggelen. Dus dat is een stukje rijden voor me, maar daar ja. heb ik wel super veel zin in. En uh, ja, dus de optredens die gaan super. Ook met het oudjaar heb ik gewoon uh, leuk om wel besloten, maar super leuk om te doen. Ja. En uh, ja, met een nieuwe single, ja, de gedachten zijn er wel, maar uh, ja, het uitvoeren, dat moet nog eventjes uh, te werk worden. Ja, ja, Ja, dat, uh, ja soms, soms is dat uh, gewoon even zo. Ja. Ja, dat, dat uh, doe je weinig aan. In ieder geval, ja, ik heb sowieso jouw nummer hier klaarstaan, uh, eigenlijk wij, uh, uh, toen hiermee in de studio was. En dat is het nummer zonder jou. Ja. Ja, hoe, hoe loopt dat nummer nog? Uh, zijn mensen daar nog, uh, uh, wordt hij nog vaak gedraaid? Uh, zijn mensen daar ik nog tevreden er over? We hebben uh, positieve reacties op ons nog steeds, dus dat is hartstikke leuk. Ja, want hij wordt nog steeds vaak beluisterd, of niet? Ja, ja. Oké, okay. ja, ik, ik, ik volg hem niet helemaal op Spotify en dergelijke. Uh, ja, soms op YouTube kijk ik wel inderdaad naar de, eh, de aantal uh, uh, likes en, en, en ja, ja. hoe vaak dat ja. die gedraaid wordt. Maar ja, op Spotify uh, schijnt dat ook uh, uh, heel goed aangegeven te worden. Klopt, ik weet het alleen niet uit mijn hoofd, sorry. Nee, nee dat geeft niet, maar dat, dat, dat, dat heb ik zo opgezocht. Dat is, dat is geen probleem. Maar... Ja, ik, ik, ik ga ervan uit dat hij nog uh, ja, ja. heel goed beluisterd wordt uh, ja. wel eigenlijk. Want ik, ik vind het in ieder geval een mooie bellet. Daarna heb je nog een single uitgebracht. Ja. En uh, uh, uh, hoe heet hij ook alweer? Het is klaar. Sorry? Het is klaar, ja. ja. Ja, zo was het, ja. Ja. Nou ja, ik, ik, ik zeg het. Ik heb hier deze voor me staan uh, ja, toen je hier in de studio was. Dat is inmiddels uh, pff, volgens mij alweer een jaar of uh, twee, drie geleden. Hè? Ja, ja, klopt. Ja, ja. toch? Ja. Veel te lang geleden, hè? Veel te lang geleden, ja. Dus ja, eigenlijk wordt het alweer een keer tijd, hè? Ja, geen ja. probleem. Dan maken wij toch die grote afspraak. Ja, dat is prima. Nou, ik ja. jou. En, en, en ja, dat, dat sowieso. Uh, heb je wel uh, ja, nog, nog, nog buiten uh, voorjaarsoptrainers? Uh, zit er nog wat leuks aan te komen? Uh. Nou, in, in, in principe niets uh, bijzonders. Uh, ik heb gewoon ieder weekend inderdaad al. Uh, nou ja, zeker tot volgend jaar juli uh, staan de dingen gepland. Dus dat is ja. super leuk. En mocht er nog iets bijzonders tussendoor komen... dan laat ik jou dat er ook uh, natuurlijk even weten. Ja, en, en uh, ja, wat je zegt, tot, tot, uh, tot nou ja, een half jaar, zeg maar. Want nee, je hebt ja. ook druk met kinderen, sowieso. Ja. <laughs> ja ik bedoel, dat, uh, dat zijn sowieso handenbinders. Hè? Zeker, Om, maar zeker. maar zo te zeggen. Maar ja, niet, uh, niet kwaad bedoeld. Dan had je zo sowieso hoor. Uh, nee, nee, absoluut niet. Uh, dat, uh, ja. Kinderen zijn leuk, maar ja, je moet er ook tijd voor maken. Voor maken, ja, zeker. Inderdaad. Maar. Dat doen we met alle plezier. Daarom. <laughs> hey, ik, ja, zijn, zijn, ben je nog te volgen ergens op op sites of op Facebook of uh, je agenda? Ik heb mijn mijn pagina van Facebook en dat is zangeres Natasha. Ja. En ik ben bezig wel met een website. En uh, ja, als ze Facebook of uh, Instagram in de gaten houden, dan uh, zullen ze daar dat ook wel op uh, kunnen lezen. Ah, Oké, okay. nou dan moet het goed komen. Toch? Ja, toch? Ja, dacht ik wel. Nou, je hoort hem al. Ja, ja. <laughs> <laughs> ja, ik zou zeggen bedankt voor, uh, voor jouw uh, tijd eventjes tussendoor. Ja, graag gedaan. En uh, ja, we houden je op de hoogte. En jij ons hoop ik. Ja, zeker weten. Oké, okay, bedankt. Okay. Hey, Hé, groetjes. doe Jij wilde niet meer bij me zijn. Ik kan het niet meer aan. Waar ben jij? Is die te weten? Van der Leyen zonder jou. Ja, en dat op de, de bekende melodie natuurlijk. Ja, dat is hij dan. Lekker dan gaan we over Frans bouwen en op weg naar het geluk. Ik zou zeggen, blijf er lekker bij. Tot 7 uur rentetreiners, mijn naam is Fred Heij. Goedenavond. Ik heb zoveel brieven geschreven.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 Lekker een roos voor jou.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 Kabel. Days are crushing in darker. Get some stronger when hello is harder. Some I met. I am. I gotta be more patient. I gotta be more brave. Better start believing. I'll be okay. I'm strong. Hier bij ZFM, entertainment voor jou. Dat klokje is van 7 uur. Vanaf de torweg Tina. op die 106.9, 104.5 op de kabel. En natuurlijk ook kanaal 40 digitaal. Hé, hey, Fred Heij, draai nog eens een plaatje. Ja, dat doen we. Met uh, natuurlijk Flamingosi en uh, dat Milo Emilia En dat allemaal voor mij weer de helft Drugogra. Mila, Mila, nee, milia. milion, razloga milion razloga nas nas razdvaja, razdvaja, Dat Bezrugo, Kovicir Beschina. I vos Beschina. Kobezgranet. Kobezposit. ...laatste plaatje ook. De kaartjes zijn gewonnen door Natasha Ik zou zeggen... ...veel plezier bij de Christmas Fair... ...in Velsen-Zuid. En uh, ja, volgende week... ...ben ik even een dagje vrij. Dus hoor ik u graag weer over twee weken. Ik zou zeggen, groetjes. Een fijn weekend en geniet van het weer. En van alles om u heen. Tot over twee weken. Bye-bye.